Eerder werd uitgegaan van eind december. Het is nu al gelukt een smalle schacht te boren naar 630 meter diepte. Die wordt de komende weken verbreed, zodat de mijnwerkers erdoor naar boven kunnen worden gehaald. De politie in Australië heeft een grote drugsvangst gedaan. In Sydney werd 76 kilo speed in beslag genomen met een straatwaarde van zo'n 50 miljoen euro. De politie kreeg een tip en deed daarop twee huiszoekingen. De drugs werden ontdekt in een woonhuis en in een auto. Twee mannen zijn in Australië aangehouden op verdenking van handel in amfetamine. Het programma van de paus in Londen gaat vandaag gewoon door. Ondanks de arrestatie gisteren van zes mannen die mogelijk een aanslag wilden plegen. Waar ze precies van worden verdacht is onduidelijk. De mannen zijn nog niet in staat van beschuldiging gesteld. Paus Benedictus zal vandaag in Londen een misleiden en een gebekt zwaken houden. Critici van de Rooms-Katholieke Kerk hebben een grote demonstratie gepland. De Deense film Submarino is uitgeroepen tot de beste boekverfilming van het jaar. Dat gebeurde gisteravond op het festival Film bij de Sea in Vlissingen. Submarino is gebaseerd op een boek van Jonas Beng Bengsten... en is geregisseerd door Thomas Winterberg, die eerder succes had met vesten. Volgens de vakjury is het een actuele film over verslaving waaraan de jury ook bijna verslaaf raakte. Het weer, het is wisselvallig met vooral in het noorden flinke buien en in het zuiden meer zon. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen begint droog, maar later vanuit het westen regen. Dit was het NM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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het zon, zon, zee, Zandvoort een zomerhit. Oh, Dit is de zomer van ZFM met, met nu Tobak Lees. Oké, okay, everybody, rise and shine, We gotta get up Goedemorgen, Hallo, Hallo. Kom maar naar beneden, heen, kom de show trap maar af. We zijn weer aanwezig in het pand. En wat is het hier weer fantastisch? Ja, het is wel regenachtig. Mocht je deze kant nog opkomen, dan zou ik nog even wachten. U weet, klaar er nog een beetje op. Ja, maar je hebt ook echt een verschil in regendruppels, hè? Vandaag ja. waren ze gewoon klein, ja. maar gisteren waren ze volgens mij echt vijf keer zo groot of zo. Van één druppel van plat, dan ben je gelijk kleddernat. Laatste week was volgens mij twee dagen geleden was ik zeven jaar getrouwd, toen ging ik met mijn dochter ging de stad in en op dat moment ging het net regenen. Want we wilden bloemen kopen. Okay. En mijn dochter is dan echt zo'n doorstelde. Ze zegt, kom op pa, we gaan gewoon even bloemen kopen. Het maakt niet uit. En vroeg ze mij op de fiets, terwijl we drijfnat werden. Hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe, hoe, hoe, waar komt die regen eigenlijk vandaan? Toen ik denk, van, ja, dat ja, ja, zit in de wolken. En dat, dat verdampt dan. En terwijl ik aan het uitproberen te leggen, dacht ik, ik weet er eigenlijk helemaal niks van. Nou, Thriest. dan moeten we dat zo even gaan googelen. Dan kunnen we dat gewoon weer helemaal, het, het, helemaal doornemen. Het is gewoon heel raar, die hagel die uit de lucht vandaan kwam. Het is gewoon ja. echt een wereldwonder... Van die voetballer, weet je wel. Ja, ja, die ook. Hoe lang kan dat nou in de lucht hangen? Dat geloof je toch niet? Een Kijk, vliegtuig komt naar beneden als er een stewardess een haarscheurtje heeft. En die, die, die grote hagelstenen blijven in de lucht hangen. Ja, dat is mij ook een raadsel. Hoor. Maar het is volgens mij gewoon een regendruppel die onderweg naar beneden het heel koud heeft. En dan trekt nou, hij, en dan trekt hij een, een hagelstenen regenjasje aan. Jij hebt goed geluisterd naar, hoe heet die man vroeger ook weer? Ja, met die hele hoge stem! Uh, ja, ja, ik weet wie je bent. Met dat leuke brilletje. Ja, met een leuke brilletje. Want je hebt nu heb je Peter Timofeef, maar ja, noem er maar eens een aantal. We kennen ze allemaal, zoals we ze zien. Piet Paul ook te komen, de komende dag. Want je dag. Had ook die man uh, met dat uh, baartje. Die Griet-titulaar, heet die? Dat was ook een weerman. Nee. Niet? Nee, zo. dat was de man van elektroni elektronica. Heel oh. Elektronica. Ja, maar ja, ik vind, ik vind weerverspellen toch heel elektronisch allemaal. Heel, dat is wel waar. Helemaal wiskundig. Heb je dat wel eens gezien trouwens? Je hebt zo'n cultuurkanaal. En daar zenden ze echt alles uit. Alles wat ze in de bak hebben. Ze graaien zo. Op, het kan ook wel op, op de spoel. En dan, dan zie je dus kritiekelaar die uit uitleggen hoe bijvoorbeeld een uh, RDS werkt. Op, de, op, je, op je auto, weet je wel, RDS, dat bestaat nog heel lang al. Ja. Of een, uh, echt een van de eerste videorecorder. En dan, dan klik, en dan gaat die bovenklep open. En dan moet je hier de band in En dan gaat op een bepaalde manier praat hij ook. Hè? Ja. Is heel zacht praten ja en belerend. Ook. belerend. En dan druk je dat naar beneden. Het is net een cassette recorder. Ik vond het echt zo grappig om dat te zien. Ook zo gedateerd, zo oud. Maar ja. ook, ja, het is cultuur. Ja, het is het, het gewoon in zo'n. Volgens mij is het daar in heel veel Heb je zo'n zo beeldscherm, tv-museum achter iets, weet ja. je wel? Dat, ja, leuk. En ik denk je daar al die stukjes misschien wel kunt vinden. Ja, kan je ze allemaal vinden. Goed, welkom bij de radio de zes, het radioprogramma. uur vandaag. We gaan even op de saxofoon spelen. That's we hate Van Lady Lynn en haar Magnificent Seven. Ook de komende dagen krijgen we regen. Ja, kijk even naar buiten. Ik word zo zwaar depressief. Lekker, hè? Dat lekker depressief voor het raam zit. Ik helemaal niet. Ah, je moet het ombuigen. Ik bedoel, je bent hè? net zeven jaar getrouwd, zeg je? Ja. Zeven Installeer jaar. die open haard in je huis. En ga Wat? heerlijk samen voor de open haard zitten. Zo'n bontje. Ja. Maar nou, dan gaat ze niezen, want ze is allergisch voor dat soort dingen. Oh nee, dan, ga je, synthetisch nee, dan, kleedje dan, dan gaat dan ze dan gewoon worden. op een synthetisch kleedje. Dan gaat ze gewoon op synthetisch kleedje, Of minder romantisch, hè? Ja. ja. Maar laten we in het bed, bed gaan liggen ook, met de deken eroverheen. Dat is ook gezellig. Dat is ook gezellig. En dan ga je, en de kinderen die zeggen gewoon van: nee, pa en ma zijn de lakens aan het witten. Zo noemden ja. noemde ouders van vrienden dat van mij. Ja? Gaan even de lakens witten. <laughs> dat had ik nog nooit gehoord. Ik denk, waar nee, is dit denk ook over? ik Ik denk, ik denk ik is zie dat apart Ik zie een heel oud vrouwtje. Met, uh, met zo'n werkschort voor die dan met bleek middel de laagste aan het ja. zijn. Maar dat is niet uh, de, de, volgens dat mij... Dat is niet de essentie nee, dat is mij. niet de essentie. Oké, okay. toebak leeft op de radio. Er zijn zes straatvegers opgepakt. Ja, ik heb en... ze hier nog niet gezien. Nee. Waren, de, waren de, ja, dat, dat ze? Dat vroeg ik me ook wel af. Zijn dat ze? Zes straatvegers opgepakt. Op het naam van uh, de pauze wilde opruimen. Dat is ook oud vuil. Echt heel oud vuil vind ik het. Als ik hem op praat dan ook denk ik van... Man, zeg, ga ze een, uh, een praatcursus doen of een uh, spreek... Uh, ja, maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. God begrijpt het allemaal. Nou, goed, hij is niet, niet stuk te klein, niet stuk te krijgen gewoon. Hij is gewoon zijn verdere dagprogramma aan het afwerken. Ja, en hij is ook toegezongen door die uh, bijna winnares van uh, <lacht> Britain's <lacht> Got Talent. Oh. Je, ja, niet die dame, maar die is een mooie zong. Dat lied uit de, vent, uh, uit de uh, um, ja. Ja, nou, zo'n mooi opera lied in ieder geval. Uh, het was niet de... Ja, je weet wie ik bedoel. Ja, natuurlijk. Ja, ja, de, natuurlijk. Die ook die daarn... al kijk je ernaar, je, word je toch met haar verveeld. Ze was bij Ivonie. Ja, die daar. Bolt, Bolt, boem, Blablabla, iets met een B. Maar die, uh, die, heeft, die be... heeft hem toe mogen zingen. Ik vraag me af of ze daar nou weer voor betaald krijgen. Of dat je het kan eisen. Nee, dat is een eer. Daar ga je niet voor rekenen. Ik weet het niet, want uh, volgens Zij mij is, is Engeland niet van de paus. Niet, nee, het is niet zo van de paus. Nee, nee, het is uh, zonder. Want ze hebben toen niet zo niks... Uh, de, de, de staat en de paus, die, die moest daarna gescheiden worden. Ja, de paus maakt zich heel erg druk over het feit dat... dat de, de maatschappij en het geloof van elkaar los worden geweekt. En ja. daar maakt hij zich heel erg druk om. Ik hoorde vanochtend een heel, heel, heel riedeltje erover dat het niet kan. En dat geloof en de maatschappij moeten nog steeds bij elkaar blijven. En ik denk, oh, het is zo goed als dat van elkaar gescheiden wordt. Hou op. Hm. Ik vind het ook gênant als, als. Stel je voor dat onze president nog gaat zeggen tijdens, tijdens een of andere troonreden of zo Nou, troonreden doet het niet. Dat uh, de god ons nog mag blijven uh, behouden. behouden. bezegen of zo. Dat zeggen altijd wel al ja, Obama. Ja, dat doet Beatrix wel altijd. Nou, dat, dat kan niet, vind ik. Dat is afgelopen. Ja, maar ja. Ik bedoel. Ik voel me buitengesloten. We, we, we doen het niet alleen. Dat ja, is het. Ik, ik, We worden gesteund door een hogere macht. Ja, dat hebben we ons aanlopen praten omdat we ja. een verveeld moment hadden. Oh, ja. Of dat je denkt van iemand moet het gedaan hebben. Ja, ik niet. Hij, nee, was, hij he. deed het. Hij deed het. Ja, vorige week had je nog een verhaal over een of andere film. dat uh, Ze waren op zoek wat God nou eigenlijk was en wat hij, wat hij nou voor plan had in zijn hoofd. En dat was eigenlijk alleen maar lol. En ja, die hebben we gezien, die film. Ja, nou, ja, dat vertelde hij ook. Ja. Dat, dat hij eigenlijk zo leuk vond dat mensen aan het uh, paren waren dat hij, dat hij dan dus hun die gezichten keek. Leuk... Gezicht... Ze hadden van die leuke gezichten. gezichten. Die, Daarvan van... had hij het oh. allemaal gedaan. Het ja. was gewoon een leuk spel voor hem. Ja, ja. Nou, dat is misschien. En, en, en, en, nou, en nou mogen we het lekker zelf uitzoeken. En oh, wat maken we er een puin op van met z'n allen. Maar ja, ja. heb ja. jij ja. nog iets? Ja, ik wat heb wel, de... nou, ja, over check gesproken. Het schijnt dus in het Italiaans dopje Martini Sicuro. Wat ja. een leuke naam. Daar uh, is uh, voortaan een geldboete op lawaaiige seks. Want de burgemeester Abramo Di Salvatore heeft het beslist. En uh, de burgemeester kreeg heel veel klachten over geluidsoverlast in appartementencomplexen Met name waar prostituees kamers huren. Ja. En met die maatregel hoopt hij eigenlijk het probleem op te lossen. En de conciërges van serviceflats moeten de politie helpen door rumoer, rumoerige koppels aan te geven. <lacht> Ik vind het wel leuk. Ja, dat heb je ook in Italië kinderdag. natuurlijk. Is het, ja, het is ook. gewoon warm in Italië, dus je hebt de ramen open. Ja, dat scheelt een hoop geluid. Wij hebben zomers ook veel meer ja. last van geluidsoverlast. Niet specifiek daarvan. Nee. Mensen die de hele tijd in de tuin zitten en zo. en de Deuren open, muziek hard hebben en zo. Het is, ik vind het toch ook wel weer gaaf. Als de buren bij jou komen, klagen ze van... Hey, het is best leuk dat jullie uh, hele heftige seks hebben. Maar kan het een tandje minder? Dan denk ik, oh gaaf man, dat is het gewoon. Ja, dat ja, dat is... hoor je wel eens, dat zeggen ze wel steeds Nee, dan zeggen ze het niet. Echt, nee, maar. ik heb geen contact met de buur. Ik weet ook niet waarom. Misschien juist daarom. Dat ja, is dat is natuurlijk. het. Dat is het. Goed, tijd om wakker te worden. En met een lekkere stevige platen, natuurlijk. het ik weet het ook niet. En het heet Always, en het doet echt heel veel denken aan Nick Drake. Nick Drake was ooit een gitarist in de jaren zeventig. Beetje zwaar op de hand, beetje zwaar op de hand. En uiteindelijk, uh, ja, hij redde zelfstandig gewoon redde niet helemaal, ook niet onder begeleiding waarschijnlijk. Dus uiteindelijk ging hij bij zijn ouders wonen. En dus dacht je, nou weet je wat, ik neem wat extra pillen om tot rust te komen. Toen was hij dood. Oh. Ja, het kan zomaar uit de ja, hart lopen. Het kan zomaar, kan zomaar klaar. Maar goed, dat had wel heel veel muziek gemaakt. En uh, ik zou deze Done wel eens draaien. Dat is echt een zondagmiddagmuziekje. Oh, dat vind uh, okay. ik altijd wel gezellig. Ja, uh, daarvoor trouwens nog Weezer, de nieuwe single. Memories. En het grappige is, als je het album van Weezer koopt... Meestal zijn de, de albums van Weezer heel simpel. Ze zijn geel, rood of blauw. Oké. Okay. En ze hebben geen naam. Dat dus je denkt van... Ja, ik moet het nieuwe album hebben. Ja, nieuw nieuwe album. Uh, is een geel, rood of blauw. Uh, dat is het. Welke wil je? Doe ja, me yellow. Ja, Doe. precies. Welke heb je nog niet? Nou, ik heb geel nog niet. Nou, misschien is dat de nieuwste. Of een heel oude die je nog niet kent. Dus dat dan moest je zelfs altijd kijken naar de ja jaartallen. Dan kon je het wel uitvissen natuurlijk. Maar er stond nooit echt een titel bij. Nu hebben ze iets nieuws. Die plaat heet Hurley. Ja, voor de Lost luisteraars denken... Hurley, dat was toch die dikke uit Lost? Ja, dat klopt. Op de voorkant zie je dus ook een foto van die dikke Hurley uit, uh, uit Lost. Heet hij in de serie? Uh, Hurley, ja. Oké, okay, dus dat is niet zijn eigen naam. Nee, dat is niet zijn eigen naam. Dus het grappige is, op een of andere hebben ze dat bij elkaar gebracht. En uh, hij heeft waarschijnlijk ook wel meegewerkt. Maar ik, echt, ik heb zo'n vreselijke nasmaak van die hele stomme serie Lost. Ik heb daar echt vijf jaar naar zitten kijken... Ja. Al die verhaallijntjes gevolgd, ook op internet een beetje gevolgd van ja, hoe kan het nou in elkaar zitten, weet je wel, oh het is zo, die loopt met die en die heeft in het verleden met elkaar contact gehad en uiteindelijk de laatste aflevering, nou wordt het allemaal ontrafeld, wat is de ontrafeling, ze zijn allemaal dood en ze zijn al in de hemel. Was dat, dat was ontrafeling. Het was echt ja. zo. Ik dacht, ik dat noemen we een deceptie. Hè? deceptie, deceptie, ja. de, deceptie ja. Dan kan je alles ontschuiven. Ik val de serie lekker op los. En als het dan opgelost moet worden. Nou, ze waren al dood. Ja, maar dat was hetzelfde als toen met. Uh, hoe weet heet het? Uh, GR en zo, die serie. Ja, oh, dan gingen ze allemaal dood. Dan werden ze heen Ja, nee. Maar even kijken hoor. Want hoe heette die serie nou? Dallas. Weer? Dallas, ja. ja. En dan had je dan op een gegeven moment. Uh, Pamela was dood. En dit en dat. En daarna de hand was het een droom. <laughs> en dan werd ze wakker. En dan denk je even... Oké, okay, weet je wat? Leuk! Maar ja, het lijkt me ook best wel moeilijk om al die dingen steeds te schrijven. Ja, om door te blijven fantaseren. Dat heb je wel gelijk. Maar ik vond het wel... Ik vond het echt... Wah, Daarvoor zit je er niet jarenlang te kijken. Je wilde gewoon het afsluiten. Ja. Maar wie weet... Nou, misschien zijn ze daar pas. wel praatgroepen over. De lost praatgroep. Ja, misschien op, op internet. Op internet kan je er genoeg over vinden. Ja? Maar ik ben ermee okay. gestopt. Uh. Maar goed, wat ook nu ook afgelopen week voor het laatst was. Ik zag het gisteren op de televisie. Is uh, As the World Turns. Ja, na ja. 53 jaar of zo. 53 jaar? <laughs> my god. god. Hij is ooit één keer onderbroken door... Um, wat was het ook alweer? Oh ja, John F. Kennedy. Oh, vanwege de... Dallas Taxes. in fire. Moet je nagaan inderdaad ja. hoe oud hij oh. is. Dat is echt ongelooflijk. Uh, hoe was het einde of is het ook zo onbevredigend? Dat weet ik, ik heb, ik heb het nooit gevolgd. Ik ik dan altijd tegen zes altijd en dan kom je ook op As The World Turns op het al 5 of zoiets. En dan zie je van die moeilijk kijkende mannen die dan praten over de relatie van de buren. toch <kluis> <doe> gewoon man. Jezus. <tossimus> het <tossimus> is niet real life. Niet, niet real life volgens mij. Nee, maar ja, je kan natuurlijk die series nu gebruiken om quizzen te houden op televisie. Ja. Ja, en, en, dan heet het gewoon van As The World Turns. De quiz. Quis. Nou, Quis. En dan uh, laat die... ze allemaal stukjes zien. En van wie was dat nou ook alweer? Nou, ik denk dat vrouwen daar besmullen. Ja, misschien wel. Ja, ik zou het niet weten. Of hè, je had het ook over van. Uh... Jump forwards. Ja? Flash flash Forward. Ja, Flash Forward. Nou, die kan je in die serie toepassen. En dan kan je daar weer een andere serie van maken. Van. Dan gebeurde gewoon. En dan kunnen ze misschien wat wijzigen. En dan is het hele, helemaal anders. Ja, ja oké. Okay. Dan kan je eigenlijk kan je, tijdens een quiz kan je toch de oplossing uh, aandragen. Ja, voorbeeld. Dat is nog hartstikke gegeven. Ah, okay. Dus kijk, dames en heren, als je het Flash Forward aan het kijken bent. Het kan alleen maar tegenvallen als het uiteindelijk al moet ontrafeld worden. Want ja, dat redden ze niet zeker. meer. Ze fantaseren er gewoon op los en laat zeggen ze punt, klaar. Ja, ja hij moet er even een eindje aan maar heen. Ja. Er is uh, in, in, in het Brits regio west Yorkshire ja. ...is er een mini runtje door het Guinness Book of Records uitgeroepen tot de kleinste koe ter wereld. Oh, schat, ik wil hem hebben. Dan heb je maar een heel klein Ja. Want het arme het het arm weer... Ja, ja, precies. Je hebt gelijk een rollade. tuig tuitje eromheen, beentjes vast binnen en je ja. stof in een grote pan. Ja, over... denk ik denk al, altijd een eten ook, hè? Ja, maar het dier is dus 84 centimeter lang en daarmee ongeveer zo groot als een schaap. Maar ik vind 84 centimeter, nou, ja. dat, dat, schapen zijn toch veel groter voor mijn gevoel? Ja, voor mij is het een heel klein schaapje. Ja. Maar de elfjarige Swallow is een Dexter koe... Dat is een ras dat bekend staat om zijn kleine afmeting. En de koe heeft al negen kalfjes gebaard. Dat is een meisje. Pas op, je staat erop. En ze is in verwachting van het tiende. En volgens kennis is het, het swallow-jongste kalf nu al groter dan zij. Dus misschien heeft ze wel dat... Uh, heet het dat? Primordial uh, dwarf syndrome. Ja. Ja, voor bij koeien. <laughs> maar ja, ik denk van nou... Dan hebben ze haar waarschijnlijk dan inderdaad ook geïnsemineerd. En dan uh, moet ze ook niet een te grote... Uh, uh, van, ja, uh, uh, ja echt echt. van een te grote koe? Nee, uh, uh, nee, die stier nemen. Want anders dan uh, moet het steeds even met een keizersneetje. Ja, of een past staat <laughs> elkaar net als bij Aliens. Oh. Uh. Ja. ja. Straks ja. wat uh, nieuws uit de regio. Even een stukje klassiek zou je denken. Ha! Echt niet? seasons can't be cold so I say Zij hebben een klassieke opleiding gevolgd. Dat is te horen ook natuurlijk. De Holloways en... Ja, nee, niks daarmee te maken. Nee, de Holloways... Nee, het ook nee, ding, hey. nee, het maakt niet af. Was die de mevrouw meen. niet naar Johan geweest? Dat ja. Ook, ja. je nee, je mond even leeg eten, zeg? Wat zeg je? Nou, precies... Nou, het het heet, uh, de nieuwe single was Sinners and Winners. Maar of dit nou een oude single is, maar ik vond het zo'n leuk een stuk op de CD. Ik heb het de hele week gedraaid. Ik denk dat ze gewoon een keer een, een single moeten doen. Met in ieder geval een, de naam van Joren in de titel. Maar dan gewoon, het gaat voor nergens over. Ja. Nou, die wordt dan gelijk overal gedraaid. Ja, maar daarvoor zijn ze het alternatief. en zeggen we nee, we doen niet mee in die commercie. Het nee, nee, is rijks. ook wel slim. Ja, dat bedoel. we, we zijn wel uh, heel rechts aan het worden. We zitten te wachten op bruin 1. Nee, zeg dat niet. Nee, bruin. Oh, nee. Ik vind het ook een beetje een goor kleurtje hoor. Bruin. Dan scheiden we met z'n allen op. Maar hoe komen ze daar nou in godsnaam om, om, om... Kijk, paars. Ja. Dat wilde, dat, dat wilde mij ook al niet van, Waarom heet het nou paars? Nou ja, omdat ze bepaalde kleuren bij elkaar mengen dan. En er zit zo'n kunstschild erbij. Zeg, hé, hey, dat is paars. Nou, kan ik ja, niet. idee. Ja, PvdA is rood. En, en, en uh, VVD is blauw. En als je dat mengt, is het paars. Oh, ja. Nou, we zijn erachter. Ja. Maar ja, groen. Ja. En rood wordt bruin ja, maakt niet uit. Als je maar een oh, paar kleuren. Groen links en de PvdA en zo. Ja, dat wordt bruin. Ja. ja, maar als je wilde ze weer erheen mengt, die is wit natuurlijk. Spierwit. Dat dan, wordt... dan krijg je bij je. Dan krijg je echt zo'n hele gore kleur krijgen. <laughs> ja. Oh. Maar ik moet zeggen, het is natuurlijk wel een makke vergelijken naar uh, ja, die bruinhemden in, uh, in de oorlog natuurlijk. En ik moet zeggen, hij heeft ook hele rechts ideeën natuurlijk. Dus ja, als ik hem ook zo zie en er komt niks zinnigs uit. dat ik, ja, dat heeft ook iets weg van een hoor, moet ik zeggen. Sorry dat ik dat dan wist Nou. Ja het kan niks goed van komen. Maar goed, dat zeg ik al weken. En, uh... Nou, maakt niet uit. We gaan er niet alweer over bakkeleien. Ja, dat zeg je nu terwijl je onziene. net je haar helemaal geblondeerd hebt. Die ja, vind ik... Uh... ik uh... Ja, ik probeer ook jong te blijven. Oh, oh. ik denk je wilt op wilders lijken. Nee, dat niet. Dat heb ik niet. Ja, nou, staat wel heel apart, ja. Ja, ja. Nou, uh, Zandwoord Nieuws. Of berichten uit de omgeving. Ja. Hebben wij hier voor jou. Ja, de postbussen die normaal gesproken in de kleine ruimte van het postkantoor gelegd konden worden... Zijn per afgelopen woensdag verhuisd naar Bruna Balken en aan de Grote Krocht. Ja, het is een landelijke trend dat de Bruna winkels de taken van de tnt vestigingen overnemen. Ook in Zandvoort zal het postkantoor dus van de landelijke postbezorgingsinstantie op korte termijn gaan verdwijnen. En het pand aan Louis-Davidstraat is gekocht door een projectontwikkelaar. En zal ja, verder gaan in de ontwikkeling van Louis louis Nou, Ik ben heel benieuwd. Hmm. Dus ja, nou, voort. dan moet je dus naar Brune Balk en dan gaan ze dan ook eerder open. Dan vraag ik me af: want volgens mij kon je vanaf achter je post halen? Maar Brune was al pas een meegeropen, dus die zullen nu maandagochtend ook open moeten zijn. Ha! Aan het werk. Of, ja, maar ik zag ook ergens in de krant staan dat uh, de PTT uh, uh, slechter was met bezorgen. Ja, nee dat klopt, er zijn verschillende berichten ja. over ja. En ze denken zelf dat PTT-medewerkers ook een beetje saboteren omdat ze een baan kwijtraken Maar dat kunnen ze nog niet helemaal de vinger achter uh, krijgen ja. maar Wil jij postbezorger worden met dit hier? Hallo? Ja, het maf is, er worden postbezorgers ontslagen Terwijl ik echt gewoon gisteren nog een reclamespot Wil je postbezorger worden? Ik, denk, huh? ik kan dat Ja, een beetje vreemd dus dus Ze willen waarschijnlijk dan uh, van de jonge scholiertjes hebben die niks kosten Nee, ik denk dat dat het is nou, ja. ik de sterkte ermee en moet zeggen, heel af en toe raken toch wel pakketjes ook kwijt. Ik heb ook wel eens gehad dat het heel lang duurt voordat je dan een pakketje thuis krijgt. Want je denkt, fuck, ik ben vier marktplaats toch, toch een keer opgelicht. En na een week denk je, nee, nee, nou, gelukkig meer. Gelukkig. En had je die mensen helemaal verrot gescholden en zo? Ik heb de, hier nog een bericht. Een 42 jarige heemstedenaar collecteerde zaterdag rond uh, half negen s'avonds... avonds voor de kankerbestrijding uh, in de Krukiersstraat. twee mannen op een scooter kwamen op hem af. Eén van hem dwong de collectebus af te... Nee. met een mes. Hoe zielig kan je zijn gewoon ja. De Heemstede naar zette de achtervolging in per auto En hij verdween in, de Haarlemse, in het Haarlemse bos Zinlement, bestuurder, schoeter, gezet, bestuur Ja, anders zit je niet op een schoeter natuurlijk Half lang en donkere jas, spijkerbroek, donkere schoenen Zwarte helm, nou, sterkte met het uitzoeken wie dat was uh, Hij was 1,80 en de passier was een blanke man Rond 22 jaar, dat was natuurlijk de leider En die ander was chauffeur Nou, <laughs> oh. waarschijnlijk wat ben je dan zielig man, om, om iemand die voor kankerbestrijding collecteert om die bus af te pakken. Hoe zal er één zitten? 40 euro? Geen idee. Aanstaande donderdag 24 september kunt u uh, van 7 tot 8 terecht in het gemeenschapshuis, het Louis-Davenstraat. En dan kun je vragen stellen aan de gemeente. En u hoeft geen afspraak te maken en de koffie staat klaar. Want is is dus het gemeentelijke wijkspreekuur. Voor iedereen die iets wil vertellen, vragen, bespreken, klagen. Dus denk maar gewoon alles van waar heb je wat over te zeggen. Nou, ga er lekker heen. Ga lekker spuien. En hoop dat het droog is. Dan komt er misschien weer iemand. Als het regent, denk je, nou. En dan vergeet je het weer, hè? Zo gaat dat. Nou, dan heb je nog meer te spuiven misschien. Uh, Hans van der Raad is uh, genomineerd voor Mooi Mensverkiezing. Waar uh, gaan we met de Nederlandse taal naartoe? Mooi Mens? Ben je ook Mooi Mens? Na een succesvolle afgelopen drie jaar heeft zorgverzekeraar IZZ voor de vierde keer de nominaties bekendgemaakt. Deze verkiezing is opgezet om de zorg en medewerkers zelf in het middelpunt te zetten. In totaal kwamen er 450 inzendingen binnen. Hans van der Raad uit Heemse werkte met verstandelijk gehandicapten bij een Hartekampgroep. En stemmen kan tot 4 november. Kijk, dus heb je ook een mooi mens in je omgeving? Heb je ook een mooi mens? Het, ik vind dat zo niet klinken. Ja, een mooi mens. Ja. mooi mens. Ben jij, een, ben jij ook een mooi mens? Ja, ja natuurlijk. Ja, al, al, oh. Mijn hartje is zelf gewoon. Hartje maar goed, is het, het is in, in, de, in de zorg is het wel heel belangrijk. Want daar wordt natuurlijk ook wel flink in gesneden. Dus we hebben straks alleen nog vrijwilligers over. En mensen met een roeping. Een missie. En de rest die denkt, hé, ik wil geld verdienen. in de zorg. En dat noemen we een missionaris. Ja, dat we gewoon weer terug gaan naar, naar het helpen van de medemens. Nou, dat vind ik een heel goede zaak. Ja. Uh, er is tijdens de derde editie van het kunstfestijn in het Muziekpaviljoen afgelopen zondag, was niet applaus voor de winnares zie, maar ook voor de vriendin van Roy van Buringen. Want hij heeft haar, ten overstaan van alle aanwezigen, oh, heeft leuk. hij haar ten huwelijk gevraagd. Kijk, echt iets Hij voor gaf woord. haar heel romantisch een roos en de overeenkomst werd bezegeld met een kus, champagne en een generale repetitie boven het bordes van het raadhuis. Ja, we zijn zeer benieuwd wie het huwelijk zal plaatsvinden. Had hij wel een t-shirt en... aan van zijn eigen bedrijf? Want dat is wel heel belangrijk, hè? Ja, het, ja, het is gelijk reclame. Hè? Want ja, het zo. stond niet bij de Roy van Buringen van Roy on Air events. Weet je wel? Dat, dat dus... heeft hij dan toch weer niet gedaan. Ja, misschien, uh, ja, misschien trekt hij wel die, uh, die roos en uh, de ringen en zo allemaal af als bedrijfskosten. Dat, ja, dat is ah, wel. Nee, maar hij, hij is leuk bezig. Ja, nah, hij is goed bezig. Mijn 25-jarige Paul is zondag 12 september rond de uh, vijf uh, minuten over 2. Precies, aangehouden in de winkel aan de Bronsteeweg op verdenking van winkeldiefstal. De winkel was uh, open ter gelegenheid van de nieuwjaarsmarkt. De man heeft na overleg met de officier van de justitie een transactievoorstel gekregen. Oké. Okay. Dat is wat anders dan een haatransplantatie, denk ik Het is zal wel. Goed, Google lezen op de radio het tweede gedeelte. Of, in het tweede gedeelte nog een blokje over de regio-bezigheden hier in de buurt. Weer eens even. Glitterman. Is iets nieuws. Ik heb het ontdekt natuurlijk. Gaat er wel wo groot worden, als maar. geweld mag winnen. Psychedelic invocations. I'm at a hurry at the station. I give to you. A child of a of Hindu birth. A woman of flesh. A child of the earth. I give to you. All the hang guns of Babylon. Davis, the black unicorn, I give to you. The palaces of Montezuma, the gardens of Akbar's tomb, I give to you. The spider goddess, and needle boy, the slave dwarves that they employ. A custard-colored super dream of Ollie McGraw and Steve McQueen I'd give to you Come on, baby, let's give that a call Give me, give me, give me your precious love for me that I hold The epic eye a pretty black A-line dress, I give the spinal cord of JFK, wrapped in Marlon on negligee, I'd give to you, I want nothing in return, just the softest little breathless word. ask I can barely walk, can't even stand. As for you, come on, baby, let's get out of the cold. Give me, give me, give me your precious love. For Palace of Montezuma van de Gritterman. Ja, het is een beetje ja, even rustig, een beetje wat zwaardere muziek. Moet ook kunnen op de zaterdagmorgen. Half 9. en half uh, negen. En het begint een beetje op te klaren. We lezen vandaag in de krant. Wat lezen wij in de krant? Ik weet wel wat. Ja? Hm. Maar heb jij niet ook al met het Palace of Montezuma... en heb je dat, je dat idee van woestijn en zo... en dat je... Mm het -hmm. vroeger toch die hele bekende Arabische... Uh, man die ook altijd speelde in dat soort uh, dingen als... Ja, ja, ik weet het, ja. we en zo, weet ja, je ja, ja, ja. Weet, dat weet, wel. Dat hebben ze wel een beetje wij zo. Ik zie het wel voor je. oma ja. Sharif. oma Sharif. Ja, en uh, ja. Je, zomaar, je, oma. oh, je zou maar oma Sharif heten Oma! Omar. had je opa kunnen zijn, maar oma? Nee, het is Omar. Oh, sorry. Het ja, Wordt niet helemaal goed. Maar ja, inderdaad... Uh, in die tijd had je inderdaad ook van die, uh, die spannende dingen, hè... En, uh, de, de, de duizend en één nacht. Al die spannende verhalen. En geest in de fles. En oh, hand. Angelique had je ook. Angelique, ja. Oh, dat was mijn vrouw zo gek van. Ja? Ik kon het niet aanzien. Ja, ik had ook niet echt, ik, ik bleef maar kijken naar die borsten. Kon het, echt, het hele verhaal ging er bij mij niet in. Ja, dat, dat, dat ze dan zo ontzet zijn. Dan gaan ze zo heen en weer. Oh, oh. oh, wat is die aan de hand? En dan, en dan die pols. Zo naar buiten, zo met je hand voor je vorm. Oh, wat gebeurt mij? Ik zit momenteel, dat zei ik vorige week al, in de hoorspelen. En vooral die hoorspelen uit de jaren zestig. Dat is nog echt zo'n mooi rolbepalend. De vrouw is, oh nee, kijk je uit. Ja. En de man is, oh, ik red je wel. Stoor dus, en woest aantrekkelijk. En ook dat overdreven gepraat. Dat is gewoon, ja, ja dat is leuk. Nou, later, ik, moet, ik moet zeggen, ik had, die stemmen zijn zo belangrijk. Ik had van de week een man aan de telefoon. Ja. En ik weet niet of u luistert, maar die man die moet gewoon gelijk in één naar een voice-overbedrijf gaan. Want die stem... Ik kreeg zoveel vertrouwen in hem. <hij laughs> dat is zo nou, maar was dat niet van de verzekering, hè? Nee, iets van dan, iets, een bedrijf. Bibali of zo. Of Boebaloo, Bibali. Je weet toch wel hoe Dik Schering, schering gaat eruit ziet, hè? Dat weet je wel, hè? Ja, maar je hebt je ook ook een, herken een, hem toch wel op ja, straat? Hè? Ja, ook echt luk. Ja, maar ja, het is altijd zo spannend. Van je weet gewoon niet hoe ze eruit zien. Nee. Maar je maakt je echt een heel beeld. en nou, Als iemand zo'n lage, donkere stem heeft, zo'n man. Ja. Nou, dan ben ik... Mijn hart smelt. Ja, al mijn tegenspartelen wordt weg. Ja, Daarvoor zeg ik altijd licht uit in de slaapkamer. Zo is dat. Ja, en vertel nou, maar, sweet, nothing's in my ear. Hadden we het over geld? Ik hoorde net iets van geld. IJsland wil alsnog de 1,3 miljard euro ijssef gelden aan ons land terugbetalen. Echt? Beide landen onderhandelen sinds kort weer uh, nou, over het geld. Of ze toch, uh, ja, nadat de IJslandse bevolking de terugbetaling vorig jaar blokkeerde, zijn ze nu toch weer in een overleg gegaan? Nou. Dat zal ik... gaaf zijn, dat hebben we echt nodig. 1,3 miljard. Ja, maar oh, ik denk, kan echt van, dat kan dat land toch helemaal niet betalen. Het is toch hartstikke fiet gegaan eigenlijk. Ja, dat is helemaal gewoon. Ze eten alleen nog maar ijsblokjes daar, toch? Is, er is genoeg water, zou je kunnen zeggen. Dat is in ieder geval. En ze kunnen altijd douchen in, in die gijzers en zo. Oh, dat is wel. Dus dat is wel weer prettig. Voor mij gebruiken ze dat ook wel goed. Ja, maar ik denk het wel. Als dat deze kant op zou komen, dan zou het mooi zijn. Dan hoef je er gewoon niet... Allerlei dingen te gaan bekeuren. door het rood licht. Of. Uh, ja. Plassen af van die al die ja. drollige dingen. Hoeven we daar niet geen verhoging op te gooien? Nee, vind ik ook. De, de kinderen van ouders die boodschappen doen bij Supermarkt C1000 in Veenendaal. krijgen dus geen dunkens bij hun 10 euro aan boodschappen. Oh, ja. Want de directie van de supermarkt vindt de verzamelactie van de schrijfjes. met boven, ik quote, boven natuurlijk afbeelding. niet geschikt als speelgoed. En de eigenaar heeft dat dus laten weten afgelopen dinsdag uh, na berichtgeving in de een de reformatorisch dagblad. En in plaats van dunkels krijgen de, de klanten nu kliks bij de boodschappen. Bouwsteentjes, en die kunnen ze aan elkaar klikken. En de voornamelijk christelijke ouders, ja, die hebben echt geklaagd over die dunkels reclame. Waarin de zin is dat de kinderen die het spelletje spelen, in een ander wezen veranderen. Oh, dan moet je eens kijken. Dan kunnen alle tekenfilms van de televisie af, toch? Ik dacht het wel, als ik het zo bekijk tegenwoordig. Dan is het echt allemaal... Uh... Dood en verderf. Ja. Alhoewel, wat doe je? Er zijn wel een paar leuke tekenfilms, uh, die zijn, zitten grappig in elkaar. Ja, maar die Pokémon die hadden het ook continu. Oh, Al uh, het eindeloze gelul over het gevecht. Ja. En dan gaan ze ja. eerst met elkaar in gevecht en dan ze, hebben ze weer respect voor elkaar. Want ja, dat was een goed gevecht. En wat een ge, ja. moeite allemaal wordt er gedaan. Ja, maar daarom is ook het schaakspel toch uitgevonden. Omdat twee buurlanden, die, uh, ja. die wilden de ene, die wilden eigenlijk uh, de buurman aanvallen, want die rookte uh, te veel naar spruitjes daar. Ja het had zijn vrouw gezegd van nou kunnen we niet gewoon een spel doen samen van, en gewoon die wint nou hoera en uh, voor de rest gebeurt er niks en nou, zo is het schaken uitgevonden zeiden ze dat zei het ja dat zal wel wel. Het was wel leuk het was een film lang leven de koningin met Monique Van de Ven oh ja dan is dat altijd leuk erg leuk wel uit de jaren zeventig zag ze nog uh... ja goed Al de afgelopen weken was ik 7 jaar getrouwd. Nou ja, en dan moet je toch iets doen. Hè? Alleen een borst bloemen kopen. En uh, bonbons is ook uit de boze, daar kom ik niet mee aan. Want eten is een dwanghandeling, je eet alleen als het nodig is. Dus toch van, nou dan moeten we toch iets anders doen. Nou oké, okay. de kinderen wilden uit eten. Nou, dan gaan we wel uit eten. Dan neem ik mijn eigen brood mee. En als ik honger heb, neem ik een broodje. En anders laat ik het allemaal staan, natuurlijk. Hè? En waar ging je nou uit eten dan? Ja, nou, het grappige was. We waren op zoek naar een pannenkoekhuis. Nou, oh. in Alkmaar je had niet echt een pannekoekhuis. Dus we hadden. Nou, dan bellen we rond. Toen kwamen we uit in Petten. Nou, is dat dichtbij Alkmaar? Nou, nee. Dat is een kwartier, twintig minuten rijden. met okay. ouders, nou, dat is te doen. Dus wij rijden daar naartoe. Nou, in Petten met regen, daar is niets te vinden dan. Dus we kwamen daar in een restaurant. Dat waarschijnlijk is een hutje wat al vijftig jaar bestaat, bleek. Ja? Er zat. Niemand! <laughs> nou ja, dan kunnen kinderen ook geen kwaad. Niemand ergt zich. Precies, dat was wel positief. Dus wij naar binnen zitten we aan de bar. Komt dus een hele, nou ja, zo'n nuchtere Noord-Hollander. Komt tevoorschijn. Goed, uh, wat wil u eten? Ik heb hier de menukaarten, zo wordt uitgedeeld. Dus we zaten een beetje te kiezen. Dat en dat en zo en zo. En we zaten zo een beetje in te schassen van, nou ja, hij, hij is niet echt iemand van de bediening, weet je. Hij is ook de nuchter en zo. Ze dus geven van, nou ja, wat, wat doe je daar eigenlijk in, in de wintermaanden? Overleefde hij in, in, in, op Bali? Uh, ...Amerika, waar die allemaal geweest ...wat doe je daar dan? Surfen. Alleen oh. maar surfen. Een surfdude. Een surfdude. <laughs> Echt blond haar. Gewoon een beetje kordaat zo. Nou, dit gaan we doen. Nou, en ik, uh, verder, ja, ik sta hier vier, vijf maanden... ...sta ik hier in die toko. De rest van het jaar... Uh, ...of ik uh, rest in mijn toko... ...of ik ben aan het surfen op Bali. En Bali is het goedkoopste Daar ben ik al zes jaar geweest. Hij nou, was al negen jaar aan het surfen. Zo. Waar heb je daar van die grote golven. Ik ben wel eens op ja. Bali geweest, maar ik vond die zee vrij vlak. Ja, het is ooit begonnen in Amerika. En, uh, nou, daar in de buurt had je al, al van die surfdudes. Maar op mm -hmm. een gegeven moment hebben ze dus andere plekken ontdekt. En daar gaat iedereen naartoe. En soms zitten er echt wekenlang vast. Omdat het zo hoog water is. En zo flink waait, dat ze vast zitten weken, maar dat maakt hun niet uit, we zijn alleen maar aan het surfen. altijd, altijd. En, en hoe harder het waait, hoe beter golven je hebt ja, natuurlijk. Ik weet niet of je Point, uh, point Break ja. hebt gezien met Patrick ja. Zwees. Ja. Nou, dat gevoel kreeg ik bij die man. Dat is gaaf, hè? Ja. Echt. Wat leef je voor? Surfen. Ja. En dan echt had hij een motor. En dan had hij die beugels. Daar klikte hij die, die, die, dat boord op. En dan ging hij echt kilometers rijden op zoek naar uh, leuke stekje. De, de, de ultieme golf, hè? Dat is ja. het altijd, hè? En maandenlang zag hij ze maten niet. En dan, uh, dan was het weer winter. Dan gingen ze met z'n allen weer surfen. Wat leuk. biertje Ja, dude. Ja, yeah, dude. En ondertussen nu... Met het gewone surfen op het internet, nou kunnen ze tussendoor ook nog contact houden van... Uh, ja, wat is. doe jij nou van, uh, nou nog even doorsparen en dan heb ik weer een ticket. Weet ja. je wel zo. Ja, ja. ik nu nieuwsgierig, nieuwsgierig altijd wat er in hun hoofd af, afspelt. Of, het of ze alleen maar water zien. Ik denk dat ze een vrij uh, open mind hebben, dat ze gewoon heel relaxed zijn. Dat ze inderdaad ook, no worries mate, gewoon dat ze gewoon heel relaxed zijn. Ja, dat moet haast wel. Ja, ja, ja. ja dit is heel wat anders dan deze man. Ja. Er was een beschonken 35-jarige Engelsman... die was een rijbewijs kwijtgeraakt... wegens Rijdel in de invloed. En die is gewoon met een slok op... naar een Haags politiebureau gereden... om het document weer terug te halen. Nou, Hij kan dus een flinke boete tegemoet zien. En hij, hij had drie procesverbalen... kreeg hij extra mee naar huis. Hij parkeerde dus bij het politiebureau... en hij vroeg echt met zijn dubbeltong... Hey, uh, can I have my driving license back? En die zo'n agent ontdekte dus dat... de rijwijs juist was ingenomen... omdat hij onder invloed reed. En uh, de man... Die bleek tijdens de klaagstuk al een flinke alcoholwarmte te verspreiden. En het rijbewijs was dus echt net de vorige dag ingenomen. En hij had toen een rijbewijsverbod gekregen... dat nog steeds van kracht was toen hij zich op politie wilde melden. Dus hij reed dus toen zonder rijbewijs. En weer in bedronken, beschonken toestand. En uh, ja, dus dat is nou uh, is het nou alleen maar erg... Nou, over donker mensen gesproken. We hebben al plus minus vijf jaar lekkage op het dak. Dus terwijl we op een gegeven moment hadden we gebeld, nou ja, kan het gemaakt worden. Dus s ochtends om zeven uur stond er één keer een onbekende man in de slaapkamer. <coughs> die kwam kijken waar de lekkage was. En ik lag nog in bed. Hé, hey, onbekende man in de slaapkamer. Wat is dat? Alle alarms zijn ze aan. Uh, ja. ah, ah, ah. Dus uh, hij ging op het dak uh, met een ladder. En wij wonen een bedrijf Inwoning, dus je kan niet zo makkelijk op het dak komen. Je moet dus heel met een hele steile ladder moet je op het dak komen. Okay. Dus uh, mijn vrouw, keek al zo met je van, nou, ik ben benieuwd. Ik moet ik ben ben benieuwd. Nou, hij heeft maar heeft hij flink gedronken? Nou, ja, hij heeft verspreid. Expert? Een om. Ja. ja, die is expert. Dus die je dat meteen. Dus op uh, gegeven moment kwam je aan de, aan de keukentafel zitten. had hij het gat dichtgemaakt. Dat zegt: ja, ja, het is toch allemaal niet zo makkelijk tegenwoordig. Alles moet beveiligd worden. Ik denk ja, logisch. Als ze dronken <laughs> mensen het dak op sturen. Die vallen er zo af. Te maar het is ook wel krom. Het is wel heel raar. Want dan moet er eerst een, een team het dak op gaan. En die is dan zeg maar de hele dag bezig daar. Hekken neer te zetten om het veilig te maken voor, voor de hem. tweede groep en die, tweede die groep op dronken. het dak kunt werken. Hij zegt, van soms moet ik, ben ik een halve bezig om een haak te bevestigen. Om twee minuten later een dakpan te bevestigen. Om het allemaal veilig te krijgen. Snap je het nog? Nee. nee je ziet dat ik, uh, ik ja, ben ik weg, zie, hè? Nee, ik bedoel, je bent soms langer bezig met de veiligheidsmaatregelen. Oh, die veiligheidshaak. Je uh, dat je, dat, je, dat je, je, je niet dood kan vallen. Ja, dat je niet oh. dood kan vallen in plaats van die dakpannen verplaatsen, doe je even, hup, klik, klik, klaar, en je ja. lopen je dak af. Ja. Maar als je gepakt wordt, dan kan je dus echt uh, geschorst worden. Oh ja, dan ja, ja en dan heb je geen inkomsten, geef. en dan kan je niet naar Bali. Nee. Nou, dan heb je een probleem. Regels, regels, en er zijn er ook inspecteurs die gaan undercover, en die gaan dan aan de hoek van de straat gaan staan en kijken. Nou, als je het fout doet, wow man. Of ze bellen je. Ik heb uh, een probleem op mijn dak. En dat ze dan gewoon een adres op geven en daar zitten ze dan. Ja, en als jij op het dak je telefoon opneemt, ben je helemaal de sigaren. Dan kan je het echt helemaal vergeten gewoon. Want dat mag ook niet doen. Maar, nee, nee, ben gek? Net zoals achter het stuur, kan ik het Straks nog meer wetenswaardigheden onder andere. De auto gaat uit Amsterdam en maakt plaats voor de fiets. Oh. Nou, dat ah. is een geniaal idee gewoon. Er zijn zoveel open plekken. Meer fluitend met de Black Eve. Tijd er nou. Ik weet niet of je dat nog kent. Nee, dat was. Uh... Ja, precies. Dat was Verman een... jezelf betekent dat volgens mij, toch? Ah Ja, ja. bind je vast, hou je vast. Ja, zoiets denk ik. Ja. Dus, nou. Pak jezelf bij je lurven en ga ervoor. Kom op, man! Plaatsvliegtuig verschuilen achter allerlei smoesjes. De Amsterdamse afdeling van GroenLinks heeft opnieuw een voorstel gelanceerd om de auto verder uit de <coughs> stad te weren. De partij stelt voor om een deel van de parkeerplaatsen goed op te heffen en om daar uh, plek te maken voor de fiets. Daarbij valt te denken aan pleinen of straten met meerdere druk bezochte voorzieningen. Zoals supermarkten en warenhuizen en horecazaken. De afgelopen jaren werd al veel, veel gesneden in de parkeerruimte. In de hoofdstad. Jeetje, het levert dan toch weer niet genoeg geld op, blijkt wel. Bijzonder. En verder willen ze dus jaarlijks 150 parkeerplekken in het centrum laten verdwijnen. Jaarlijks. Dus op een gegeven moment is het top. Dat is het klaar. Ja. Dan is het gewoon één groot voetgangersfietsengebied. Ja. En wat ik wel heel erg vind in Amsterdam: al die fietsen, dat als je. Over wil steken of zo. dan is, het nee, dat is niet te doen. En ik, had laatst, ik was dus laatst in Haarlem. Dat was ook heel vast. Ik was op dat plein. het Frans Hals plein. Ik weet ja? niet of je dat kent in Haarlem. Ja. ja, ja. En uh, iemand komt met een auto. En dan moesten ze in. En ik wil instappen. En dan komen we gewoon echt achter elkaar. Nou, er zullen misschien wel een paar honderd fietsen. Gewoon achter elkaar. En, en, en ik maar wachten. En iedere keer hup, dan kwamen ze weer. Het is echt zo'n druk punt daar. Het is ook wel grappig. Omdat in normale films zie je dat niet. Maar als je dan echt gewoon een stukje film ziet. Eh, dat in Nederland is groot. Dan zie je overal fietsers. Ja. En dat zie je, in, in andere films zie je dat nooit. Nee, zie je nee, nooit fietsen. nee, nee, Heb je helemaal geen fietsen? Dat is echt ja, heel raar. Is dat. Je hebt echt van die landen dat je denkt: nou, daar ga je echt niet fietsen. Wil je dood of zo? Ja. Dat is toch leuk? Ja, ja, die mensen fout. snappen dat. Die hebben ook niet gewoon helemaal geen fietsen. Nee. Maar ja. Ja, echt, hoor. Als ik zou emigreren of wel dan ook. en uh, ze hadden daar geen fietsen. ik zou gewoon uh, een fiets in laten vliegen. <laughs> ja. Nou, ik, ja, je. Nou, oké. Je kan ook vrij makkelijk een fiets meenemen in, in het vliegveld. Hè? Ze hebben dan van die speciale kartonnen dozen waar je die fiets in kan doen. En dan, uh, en dan kan je je meenemen. Ik heb. Uh, of collega's van mij, die gingen toen naar India. Ja. Die namen de fiets mee. Kijk, en, uh, die gingen India. dan uh, Ja, die gingen dus gewoon met hun fiets... gingen ze dus uh, heel India doorrijden, weet je wel. Ik vind het wel, ik vind het wel heel uh, avontuurlijk. Het is wel warmig. Ja. ja namen ze ook een hele grote boodschappentas mee. Wat je wel eens ziet op die videoclipjes. Dat ze, dat ze zo vreselijk van meenemen in India. Dat is echt bizar. Dat je denkt, nou, in Nederland had je al lang al een bond gekregen. Maar daar nou kan je gewoon rond blijven rijden. Ja, ik weet het ook niet. Maar... Uh, ik weet ook wel van iemand die was daar ook. En die nam er nog dat, van het gedroogvrieste spul mee. Ja. En dan kon ze gewoon... Dan uh, ging ze even in de Himalaya op gewoon een paar weken. En in die weken had je alleen van... Ja, je moest alleen water bij. Huppen dan had je hutspot of zo. weet je Dat soort ja van die wonderen. Uh, Vroeger had je toch die... Uh, wonder uh, spinazie en zo. En, uh, de, de, als je daar water op deed, plop. Dan had je een hele pot vol gewoon. Ja, eigenlijk heel maar Wonderslampot heet Want, het. Afwonder... Ja, weet je niet meer? Nee, nee ik weet alleen. Zo'n spons die dan vervoerd werd. Als je de water bent, werd die groot. Zo'n idee dat heb ik er dan bij. Ah, ja. ja, kan ook. Nou goed, laatste paardje voor negen uur. Maar je weet dat na negen uur zitten we nog steeds tegen je aan te houden. De nieuwe single van Underworld. we draaien vast nog een keer een stukje langer. Maar hier alvast een klein fragment. daar Een klein rukje. Pot Jan Dory, zeg zegt. En dat is gewoon woorden.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 Een kwart tot een derde van de boeren en tuinders zit financieel en psychisch in de problemen. Ze hebben aanvullende inkomsten nodig om rond te komen, maar zijn niet in staat die te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Rondom Tien. Een kwart van de boeren beschouwt zich als erkende armen. Een vijfde ziet geen perspectief meer. Met veel boeren gaat het allang niet goed, maar de afgelopen jaren waren door de economische crisis extra moeilijk. In Afghanistan zijn raketten afgevuurd, kort voor het opengaan van de stembureaus. Eén raket kwam neer in de hoofdstad Kabul en drie andere in een stad ten oosten van Kabul. De Taliban hadden aangekondigd de parlementsverkiezingen te verstoren. Ze hebben enkele stembureaus geblokkeerd en dreigen met geweld tegen mensen die gaan stemmen.